...ons luisterspel De Bruid van de Bersalier van Eduardo Anton... ...in een vertaling van Hubert Lampo en onder regie van Herman Niels. We luisteren naar Dora van der Groen, Mieke Boeve, Jo de Meijeren, Denise de Weert... ...Janine Schevernels, Oswald Verzeip, Machtel Tramout, Emile Leemans en Joris van Kanichem. Een Italiaans stadje tijdens de jaren. Vanuit haar raam slaat juffrouw Lorenzina, gewapend met een toneelkijker, alle voorbijgangers schade. commentarieert hun doen en laat het een behoeve van de meisjes die werken in haar hemdemakerij. Hoewel zij verlamd is en vastgekluisterd in haar stoel, blijft ze op de hoogte van het wel en wee van de meeste inwoners. ...van Rempeluisa die met haar fles van de melkboer komt. Wel geteld de derde keer op precies één uur. Je zou nog gaan denken dat ze op afbetaling komt. Toen zijn ze zelf onder de koekruik om het beest te melken. En nou maar tot drie tellen. Eén, twee, drie. Heb je het in de gaten hoe Mario zijn klant... ...met een halfgeschoren baard laat zitten... ...om ook al naar de melkboer te draven? Ja. Nee, hoor, nee, nee, nee, nee, zo niet, mijn liefjes. Jullie mogen naar mijn verhaaltjes luisteren, maar ondertussen moet er gewerkt worden. Geef me eens een zacht lapje, Therese. De glazen van mijn verrekijker zijn weer al smeren. Wat is dat hier nog de kou, maar Nou, best hoor, daar speel ik het wel mee klaar. Ja, ik begrijp het wel. Jij bent hier een nieuwelingetje, Gerrit. Ja, jij bent nog van niks op de hoogte. Wat? Maar het is geen geheim. Je mag best weten dat na mijn ongeluk. Nee, schrik maar niet. Ik heb geen benen meer. Begrijp je? Maar niet. Ach ja, de plooien in het deken. Nou, het zijn gewoon maar plooien waar niks onder is. Daarom heb ik twee jaar geleden deze hemdenmakerij opgezet. Wel, Tessa, ik weet dat altijd, maar hetzelfde werk ook je dat niet is. En om er bij de meisjes de moed in te houden, vertel ik daarom alles wat ik door het venster zie... ...en heb voortdurend mijn toneelkijker bij de hand. Begrijpt u? Hierdoor komt het dat we alles weten, maar dan ook letterlijk alles. Niet waar, mijn duikjes? Ja, Maar goeie genade, kijk me dat eens aan. Daar heb je de hoofdboekhouder met zijn mooie tas. Je, hoeft je het snuit maar te bekijken... om te weten dat hij zijn trein gemist heeft. En zij natuurlijk maar doet alsof stel je voor... zouden dan toch eindelijk zijn ogen open zijn gegaan. Nou, beter laat dan nooit. Ja, dat zou een leuke geschiedenis worden met zijn vrouw. Heilige macht Maria. De Oh, De Bersalieri. Oh, oh. oh. oh. oh. Kindertjes, kindertjes, wat een kanjer van een ontdekking. Het zijn natuurlijk dat datre Bersalieri. Tja, wat zouden we in ons stadje nog zonder de bessalier aanvangen? Vertel me dat eens... Is... Nou, voor mijn part lijken ze te veel op een duizendpoot... als ze zo in gesloten geleden voorbij rukken. jonge dames. Wat heeft dat te betekenen? Vooruit weer aan het werk en vlug, wat hoor je? Ah, was me dat te rennen wat ze deden, die speelgoedsoldaatjes van ons. Maar wacht eens, daar heb je waar achter gaan alleen lopen. Dat is wat nieuws. Zeg me duimpjes, heb je ooit zoiets beleefd. De best Alieri Salvatore, doet op eigen houtje naar de grote manoeuvre strekt. Ja, ja. Ja. Ja. ja. Kijk eens aan! Hij slaat de Emiliastraat in in de richting van de rivier. Hij loopt met gewone kleine stappen. Dus verwet ik er mijn hoofd op dat hij met verlof is. Adelina, ja, ja. laat het met die knopschade wat vooruit. Gaan. Ja, ja, ja, mevrouw Lorenzina. Ja. Want ik ben van sinds jullie de rest van het verhaal te vertellen. Jullie zouden willen weten waar Anita op dit ogenblik ergens uithangt, is het niet zo? Ja, het is zo. Waarmid Salvatore naar het water afzakt, is het niet moeilijk te raden dat Anita niet de bergen is ingetrokken? Of weet ik dat niet? <laughs> Eigenlijk vertel ik het vooral voor Teresa, die als nieuwelingen nog een boer moet leren. Anita en Salvatore zijn verloofd, zie En ach, goeie God, zelfs nog een beetje meer dan verloofd. <tie> maar alles bij elkaar. Uh, jullie zijn echte kwaad, <tie> Luister maar niet naar ze, Teresa. Ik bedoelde dat ze meer zijn dan verloofd, omdat ze op het ogenblik op het punt staan van met elkaar te trouwen. Volgende maand. En ze hebben gelijk ook, zeg ik maar. Want als eenmaal de Liete er zich mee bemoeit. Ah. Je moet namelijk weten dat ze al 25 is. En dat ze nooit bang is geweest voor de boze wolf. Waarmee oh. ik helemaal niets onvriendelijk bedoel. Oh. Een jaar lang heeft ze hier gewerkt. Zie je wel, daar komt ze. Daar heb je onze Anita. Alle heilige uit de hemel, ze heeft een rode jurk voor mekaar geknutseld. midden van de andere voorbijgangers lijkt ze wel een papaver in een tarweveld. Nu staat ze op de tram te wachten. De nummer twee moet ze hebben die helemaal tot buiten de stad rijdt. Tot bij de nieuwe mussolini -brug. Het lijkt me nogal vanzelfsprekend ook. Vlakbij heb je de taverna de maan, waar er gedanst wordt. Kwijt je, Teresa? Over de brug maken de mensen zich niet druk. De omgeving is meer befaamd om de eenzame bosjes in de buurt. <tie> Waarom zitten jullie zo te grieneken? Kan soms niet waar zijn, die bosjes nabij het water. En nu vooruit, luilakken. Er schijnt vandaag geen leven in de brouwerij te komen. Vooruit, een los, met frisse moed. Ach, Anita, lieve engel. Je bent zo licht als de rookpluim van Decibels. Oh, hou nog niet op, Salvatore. Ah, lieve hemel. Hoe heerlijk vind ik het om met jou te dansen. maar mijn hoofd draait als een paardje scholen. Ja. Oeh, <tieden> oh, was, was me dat een schat van een jong wijntje En dan die eierpastei <tieden> <tieden> Zie je hoe gauw je bekeerd bent en toen ik je leerde kennen, had je slechts de mond vol over die pizzas van je, over macaroni en over die wijn uit Ischia. En wat zou dat wel betekenen, zeg? Zo? Wat zou dat betekenen? Als je mij op die manier in je armen drukt, dan kan ik onmogelijk antwoorden. niet niet, liefst. er is niets in dat stadje van je waar ik niet gek op ben. Maar het gekst van al oh, ben ik op jou. Je hebt gelijk, hè? Dat jonge wijntje is je naar je hoofd gesneden. Nee, nee, nee. nee, Ik geloof dat we beiden net zo aan toe zijn. Ah, <tie> <tie> oh, Salvatore. Maar jij zweet als een rente. <tie> en jij Jong <tie> Jongens, kijk eens naar je jurk. Het lijkt wel of je helemaal geen jurk aan hebt. Zo kleeft te Bas... Waarover heb je het? Waar zal mijn jurk aan vastkleven? Aan jou verduivel. <laughs> zeg, zou het niet verstandiger zijn om. om eens tot bij de rivier te wandelen? Om, om er wat af te koelen? Ja, laat ons wat opfrissen. Kom. <laughs> Jij domkop toch Niemand kan ons hier zien Dat is waar ook Daarbij, we kunnen toch niet gaan zwemmen met al onze spullen aan, nietwaar? Nee, dat kunnen we niet Maar we gaan ook niet zwemmen, weet je wel? Ik, ik wil net gaan zwemmen nee. nee, doe het niet Je hebt pas gegeten en gedronken, dat is gevaarlijk Ja, dat zijn praatjes voor de schoolkinderen oh, Hemeltje lief, Salvatore Zal ik je wat vertellen? Zo beval je me nog stukken beter. Zo helemaal in burger bedoel ik. In burger, in burger noemt ze me. Afloper rond, jij gekke vent. Ik bedoel zonder uniform. Mijn vader droeg ook een uniform. Ik kon hem niet uitstaan als hij het aan had. Wat was dat voor uniform? Van de spoorwegmaatschappij. God ja, dat is waar ook. Arme papa. Hij is al vier jaar dood, een hij was machinist, begrijp je? Hmm, de stumpert. Vergeef het me, Anita, lief. Was hij maar blijven leven. Misschien dat ik dan... Maar genoeg. Ik zit hier als een domme gans te vervelen met mijn verhaal. Nee, nee, nee, nee, zo mag je niet spreken. Alles bij elkaar is het toch al net zo. Of we getrouwd zijn, nietwaar? Dan kan je me toch immers alles vertellen. Goeie god, Salvatore. Ik geloof niet dat ik ooit echt een slecht meisje ben geweest... Al heb ik wel veel tijden uitgehaald. Ah, ik weet het wel. Al die anderen. Maar je deed het niet omdat je slecht was. Dank je, Salvatore. Maar ik mag je geen verkeerde dingen laten geloven. Ik ben altijd verliefd op de liefde geweest, begrijp je? Ik kon nooit alleen blijven. Onze lieve heer schijnt me nu eenmaal zo gemaakt te hebben. Je moet nooit van me weg gaan, hoor. Denk je soms dat ik je tot vrouw neem om ver van je weg te zijn? Ach nee, zo bedoelde ik het niet... Maar je moet altijd bij me zijn. En als je niet bij me bent, ga ik me dadelijk hechten aan de eerste, de beste die me in de armen drukt. Kun je dat begrijpen, Salvatore? Ja, ja. Maar vergeet nooit dat ik je verwittigd heb. Dat ik het je gezegd heb. Dat ik je alles gezegd heb. Ja, maak je toch niet zo ongerust? Dat ik je zelfs gezegd heb dat er anderen voor jij gekomen ben. Die anderen, die anderen van vroeger, wat kunnen die mij nog schelen? Voor mij is het genoeg dat je van me houdt, nu, op dit ogenblik. Ja, niet waar Ik zweer het je, nooit zullen we nog over, over die anderen praten Maar je moet nog even naar me luisteren, Salvatore mm -hmm. Ik wou je zeggen dat er onder hen nooit één geweest is Nooit één van wie ik zoveel hield als van jou Niemand... Dan is het warempel waar dat ik je zo erg beval, maar niet? Oh, wat is je hand zwaar, Salvatore mm -hmm. Haast zo zwaar als een strijkijzer. Ja. En wat heb jij in zachte huid? We zullen een restaurantje openen aan de voet van de Posilipo Wat is dat, de Posilipo? Het is een betoverende berg Wie er naar opkijkt, voelt zich gedwongen een liedje te gaan zingen Vertel me dan eens waarom jij de enige Napolitaan in de wereld bent die niet zingen kan hm? Wat kan dat je nu schelen? Wil je een echtgenoot of een tenor? Jij bent een echte kerel, Salvatore Ach, wat Ik ben maar een doodgewoon mannetje mijn kerel, ben je Salvatore? Kom, laten we een eentje zwemmen. Stromopwaarts. Nee, het is beter van niet. Onze maag zit proppels vol. Eentje maar, daarna keer we terug. Nee, heb ik je gezegd en daar houd ik het bij. Het is erg gevaarlijk. Goed, dan doe ik maar alleen een duikje. Pas op, Salvatore, pas op. Maar kom terug? Alsjeblieft, kom onmiddellijk terug. Oh, de heilige moeder Santa Maria! De arme jongen. Toen hij het boven gehaald werd, was hij dood. Oh. Zij zelf was het die hem achterna sprong en hem op de oever sleepte. God mag weten waar ze de kracht vandaan haalde. Ze schreeuwde als een bezetene om hulp. Men paste de kunstmatige ademhaling toe, zoals men dat noemt, maar het was te laat. Ach, als een noodlot het in de sterren heeft geschreven, dan kan niemand er nog wat aan veranderen, juffrouw Lorenzi. Ja, het wordt al mooier en mooier vandaag. Daar heb je de drie zusters Mastromathee die van het kerkhof komen. Is me dat een stel, zeg. Weet je wat men in de stad over hen zegt? Men zegt dat de zusters Mastromaté er met hun drieën op zijn minst een tong of zes op nahoudt. Ja, dat, dat zal wel. Hebben die daar over die arme Anita op los gekletst? Voor hen was het drama maar één belangrijke kant. Dat men beide ongeveer had aangetroffen in de kledij die ze droegen op het ogenblik... toen hun moeder hen ter wereld bracht. Hoe is dat mogelijk? Dat er een jongeman gestorven was. Een bersaglieri. Drie weken voor zijn huwelijk. Leek voor die kwenen een bijkomstigheid. Kijk eens aan, daar, daar komt ook meneer pastoor met twee van zijn kaassenpisseltjes van het kerkhof terug. Ah, het moet een pracht van een begrafenis geweest zijn, met de fanfare van de Bertalier hier vooraan. Anita liep achter de kist, als het naaste familielid. Uit Napels was er niemand overgekomen. Oh, ze was zo mooi in haar zwart jurkje, het arme kind. Nou ja, het was wel erg kort, maar je moet weten. Dat het de rode jurk was die vrouw De Filipis op 24 uur zwart geverfd had, begrijp je? Je kunt onmogelijk verhinderen dat de stof dan een flink stuk gaat krimpen. <tie> Kom vooruit, kindertjes. Laten we de moed in houden. Ondanks alle verdrietigheden is het leven schoon. Maar mijn hart breekt als ik eraan denk wat een verdriet die arme Anita moet hebben. Kunnen jullie je zoiets voorstellen okay. Over precies twintig dagen zouden ze gekrabbeld zijn? Oh, oh, oh. Genoeg, genoeg, Tante Ricarda, dank je het drink, meisje. Kom, dat zal je goed doen. Salvatore was dol op jonge wijn. Ja. je lief, maak ik nog een stukje vlees. Natuurlijk, liefje, natuurlijk. Het is een heel eind van de kerk naar het kerkhof. Heen en weer is dat wel een kilometer of vier. En dat voel je in je maag. God, nee, daar heeft het niets mee te maken. Hoe verdrietiger ik ben, hoe meer honger ik krijg. Het komt door de zenuwen, denk ik. Zo, hier. Dank je. Ah, jij was gek op hem, nietwaar. Ja. Als je bedenkt... Dat op dit ogenblikje... Wat bedoel je? Ik wou maar zeggen... dat je vooral niet aan het denkbeeld mocht wennen... dat jij een weduwe bent. Waarom zeg je dat? Zomaar een inval van me. Door je zwarte Japon te bekijken, denk ik. Ik kon toch niet met mijn rooien naar de begrafenis. Je mag het trouwens wel weten. Het was een geschenk van hem. Je verlangt toch niet dat ik die zou bewaard hebben... om met een ander uit dansen te gaan. Heb jij mij zoiets horen zeggen... Wat is er dan? Ik zou... Ik, ik zou het afschuwelijk vinden. Moest jij voortaan je verdriet gaan opkroppen. Ach, als een mens voor zijn kostje moet werken... dan heb je niet veel tijd om op te kroppen, weet je wel. Enfin, ik zal nu maar gaan. Heb je geen trek meer in het een of ander? Nee, Kijk eens wat een mooie perzik. Hm? Nee, heus. Dank je wel. Ik ga naar huis. Maar waarom toch... Waarom op je eentje in dat gemeubelde kamertje van je gaan zitten kniezen? Blijf een paar dagen bij me, hm? Nee, tante Ricarda. Het is waarachtig beter dat ik maar weer eens naar huis toe ga. wat hm. oh, hebben we nu? Zijn die nog altijd op stap? Over wie heb jij het? Over de Bersalieri natuurlijk. Hoor je het niet? Nee. Kom nu, dat is toch niet mogelijk. Die trompet bedoel ik. Oh, mijn woord, ik heb niets gehoord. Nou, tot ziens dan. Ik loop maar langs de rivier. Dat is de kortste ik weg. Denk erom, liefje. Kop omhoog, nietwaar. Hoor je wel? Daar heb je ze weer. Nu zul je toch niet meer beweren dat je ze niet hoort, of wel? Ik hoor helemaal niks. Dan moet ik qua rempel geloven dat je een beetje doof wordt, tandetje. <laughs> tot ziens. En nogmaals bedankt. Ja, mijn kind, tot gauw. En, en vergeet niet me te komen opzoeken. Kijk. Kijk, daar heb je ze weer. Ik geloof waarachtig dat ze maar weer naar haar kamertje gaat, het arme kleintje. G geef me dat eens een lapje. Mijn verrekijker is alweer beslagen. Alsjeblieft, ik wil zien. Dank. Ja, hoor. Ze is op weg naar huis dat wat een rotzooi toch, dat leven van ons. Maar ik zeg het jullie. Ik zeg dat geen mens oh. zo jong zou mogen stellen. Oh, nee, nee, geen nee, mens. Nee, nee, dat mag niet. Nee. En niemand zou zo jong zijn beide benen mogen nee, dat ook Maar wat is er nu opeens van zins? Er staat daar dwaasweg voor een bank te aarzelen. Ik geloof dat ze niet eens de kracht meer heeft om zich tot huis te sneken. Waarom doet ze dat? Wat is dat? kan niet. Geen enkele bersalieri zou mij op zo'n gemene wijze voor de gek houden. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. -ta. Hé, hey, maar zijn moeder. Ga zitten, Anita. Zo so zal door, hè? Eh? Schrik niet, lieveling. Ik ben het, Anita. Salvatore, hoe is het mogelijk dat je... Jij... Stil maar, mijn hartje, stil maar. Ik zal je alles van naad tot draadje uitleggen. Kijk me aan, ja. Je mag je hand naar me uitsteken, weet je. Maar je hoeft er niet bang om te zijn als het dwars door me heen gaat. Want zie je, ik... Euh, ik ben de geest van jou, Salvatore. Wat? Ik snap best dat je verbaasd bent, maar denk je soms dat ik niet verbaasd ben? Eigenlijk weet ik niet eens wat er mij overkomen is. Stel je zoiets maar voor, zeg. Waar ben je al dit ogenblik, Salvatore? Zie je me dan niet? Ja, ik zie je wel. Maar ik vroeg waar je bent om te weten of... Ben je soms in de huil? <laughs> nee, zeg. Weet je niets beters voor me te bedenken? Als er één vrouw is die je door en door kent, ben ik het immers. Natuurlijk. Maar daarom heb je nog niet het recht om de barmhartigheid van onze lieve heer in twijfel te trekken. Je gaat me toch niet vertellen dat ze je hebben weggezonden. Godtalmachtig. Nu begrijp ik het, Salvatore. Ze hebben je voor een poosje naar het vage vuur gestuurd. Denk je soms dat er geen betere oplossingen bestaan voor gevallen als het mijne? Nee. En toch is het waar. De hemel dan. Ik begrijp niet. Anita. Wees niet boos op me, Salvatore. Anita, ik voelde mij in de diepte van het water wegzinken. Altijd maar dieper. En opeens wist ik dat ik zou doodgaan en bad nog gauw een akte van brouw. Snap je het nu? Salvatore, het klinkt zo ongelooflijk. Maar vermits je het me zegt, ben ik erg blij voor je. Op die manier spaar ik het geld uit voor de missen die ik voor u je wou laten lezen. Dank je in elk geval voor de goede intentie. Maar dan heb jij God aanschouwd. Hoe ziet hij eruit? Kun je ginds aan de andere kant meer van het leven begrijpen dan hier op aarde? Ach, niet daar zijn. Er zijn zoveel nieuwe dingen. En het is ook zo moeilijk, zo ontzettend moeilijk om het een levend mens duidelijk te maken. Luister eens, hè? Ja? Ik wou je bedanken omdat je eraan gedacht hebt je jurkje zwart te laten verven. Dat was. Niet uh... meer dan mijn plicht. Ach, oh, je plicht. Maar. Nu moet je het weer rood laten verven zoals het vroeger was. Ik hou veel meer van rood dan van zwart. Dat kan niet meer, Salvatore. Oh, ik begrijp het. De kwaad tongen zeker, hè? Van de kwaad tongen trek ik mij geen bliksem aan. Maar als je eenmaal voor de rauwe japon zwart hebt laten verven... kun je er geen andere kleur meer aan laten geven. Eenmaal zwart blijft het zwart, voorgoed. Zeg je voorgoed? Nu ja, je kunt naderhand een andere jurk aantrekken als je zin in hebt... Later. Dat is waar, ja. Anita, ik heb zo het gevoel... Het gevoel dat je het niet erg prettig vindt me weer te zien. Hoe kom je erbij? Maar ja, ik... Ik ben hier. Ik ben hier. Zeg, Salvatore, maak het eens proberen. Wat? Mag ik eens proberen mijn hand door je heen te steken. Ga je gang. Ah... Zie je wel, Je kunt me niet meer aanraken. God allemachtig. Oh nee, nee nee, al niet, nee, nee, nee, nee, nee, mijn schatje. Alsjeblieft, huil niet. Je ziet toch dat ik teruggekomen ben? Dat een mooie manier om terug te komen. Ik kan je niet eens meer voelen. Maar we kunnen toch praten met elkaar? Ja, praten, dat kunnen we. Prachtig als je het mij vraagt. Als je maar een beetje meer van me gehouden had. Als je naar me had willen luisteren, dan was je nu niet dood geweest. Daarover heb ik tijdens de begrafenis de hele tijd lopen piekeren. <laughs> en gelijk heb je ook. Ik zou niet gestorven zijn, niet verzopen als een hond in de rivier. Als... Zie je wel, nu zeg je het zelf. Als je van me gehouden had, zou je gedacht hebben waarom de kans lopen haar te verliezen. Maar nee, jij, jij wou de dappere kerel uithangen in plaats van alleen maar verliefd op me te zijn. Nu zie je wat er van komt. Anita, zijn dat je laatste woorden? Wil je dan niet meer van me? Luister, Salvatore. Je bent een bersaglieri. Dus je bent voor niets bevreesd. Ook niet voor de waarheid. Was je in leven gebleven, dan zou ik je vrouw geworden zijn. Voor altijd. Maar je moet erom denken dat je dood bent. Kan je niet eens aanraken. En ook jij kunt me niet meer aanraken. Uh, ja. Maar uh, kunnen we elkaar daarom geen gezelschap houden? Huh? Samen wat praten wat pret maken. Enfin, ik bedoel, maar we kunnen samen wat zitten kletsen. Dat deden we toch ook toen we elkaar pas kenden. Ja, toen we elkaar pas kenden. Ja, toen we nog maar gewoon verloofd waren, zoals men zegt. Nou, zie je me hier staan? Ik, de verloofde van de dode soldaat. Het is duidelijk dat je het een en het ander verloren hebt bij je verhuis naar die andere wereld, van je. Alsjeblieft. Vergeef het me. Nou, ik was vergeten dat je voortaan in de hemel woont. Ja, als je me niet meer wil, dan... Uh... Kop omhoog, Salvatore. Laat je niet ontmoedigen. Ik... Uh... Ik zal altijd aan je blijven denken. Altijd. Hm. Maar je wil dus niet dat ik je goeiemorgen of avond kom zeggen? Nou, zo heb ik het niet bedoeld. Maar het is ook zo moeilijk. Kom maar. Als je er waarachtig zin in hebt. Zo nu en dan. Om me te vertellen hoe het met je gaat. Voor de rest moet je begrijpen. Ik ben hier, Salvatore. Hier op de begane grond. En je weet wat voor eentje ik ben. Voor mij moet het wit of zwart zijn. Maar jij... Jij bent om zeep. Ik leef nog steeds. Wees niet boos op me, lieveling. Kom maar, wanneer je er zin in hebt. En dank je wel voor het bezoek. Dag, ik moet nu gaan. De lucht wordt koel en ik heb koud. Hier zit ik nu al zeven jaar zonder benen. Nu zul je me niet geloven, maar soms heb ik waarachtig pijn in die benen. Die er niet meer zijn. Ik krijg er gewoon de kribbel van. Nogthans heb ik geen benen. Kom, geef me gouden ver kijken. Oh, alsjeblieft. Weten jullie wat ik eigenlijk denk? Luister goed. Niet mijn benen zijn het die me pijn doen, maar de gedachten. Dat moet inhouden, liefjes, dat moet inhouden. Vandaag zie je van hier tot in Addis Abeba dat jullie er niet met je hart bij zijn. Nee, waarachtig, daar heb je onze verloofde beiden op de fiets. Waar, waar? Anita en haar Carletto. Welke dag is het? Donderdag. Donderdag, laat eens kijken, vrijdag. Zaterdag, zonne. Nog drie dagen. Zondag is het de bruiloft. Oh, nou, dat kun je wel merken ook. Zie maar eens hoe zwaar ze geladen zijn. Met de laatste boodschappen voor de grote dag. Ja, ja. Hmm. En nu nemen ze afscheid van elkaar. Ik kan, ik kan niet en dat zijn. gaat zomaar zonder trekkenbekken. Oh, ja, oh, ik snap het al. Meneer Pastoor staat voor zijn oh. deur een luchtje te scheppen. Oh, oh, oh. Oh, ja. ja, ja, ja, ja. Eigenlijk is het vreemd. Voor mij schijnt het niet langer dan gisteren geleden dat Anita met haar infanterische oh, zou trouwen. Ja, Salvatore. Salvatore. Ja, als, schatjes, de tijd gaat voorbij en niemand houdt hem tegen. Alles gaat voorbij, behalve die smerige pijn in mijn benen die ervoor. Ben je daar. Goeiedag, Salvatore. Ook goeiedag, Anita. Wie... Ik weet het te lijf te lopen. Oh, voor zover er van een lijf sprake is. Waarom zou ik het vervelend vinden? Ja, het is lang geleden dat je nog eens levend bent geworden. Ik bedoel... <laughs> Ach, weet je. Ik begreep dat het je te veel voor de voeten liep. En dat je het niet altijd prettig vond. Zullen we even gaan zitten? Zoals je wil. Maar ik moet om zeven uur thuis zijn. Ik verwacht een vriendin. Ze steekt me een handje toe om. om een kledingstuk af te maken. Je trouwjurk bedoel je? Want zondag ga je toch trouwen, is het niet? Dat weet je dus ook al. Met Carletto? Ja. Vertel eens. Hou je van hem? Ik ga toch met hem trouwen? Dat is niet hetzelfde. Bevalt hij je? Wat dacht je dan? Natuurlijk bevalt hij me. Mijn beste wensen en een heleboel zonen. Dank je. Bevalt hij je beter dan ik? Ik bedoel, uh, als man. Nee. Zijn zijn omhelzingen hartstochtelijker dan de mijne? Nee. Is hij verstandig? Oh, loop rond. Waarom trouw je dan met hem? Omdat, omdat hij bestaat. Begrijp je dat dan niet, Salvatore? Hij bestaat. Ik begrijp je, ik begrijp je. En... Uh, heeft hij al met je? Enfin, je weet wel. Uh... Nee. Nee? Wel, dan zul je het nog wel merken. Wat zal ik merken? Anita, die Carletto is geen man voor je. Hou je mond. Bovendien heeft hij platte voeten. Dat lief. Mijn woord van soldaat erop. Ik zweer je dat hij platte voeten heeft. Als een eend, maar zonder zwemvliezen. En daarom zit hij voortdurend op de fiets. Vraag maar eens tot welk regiment hij behoort heeft. Hij is afgekeurd, Anita. Gewoon afgekeurd voor die platvoeder. Genoeg van die praatjes. En nu ga je dus een kelner trouwen. Een tot die als een knipmest buigt voor een footje. Jij die je eigen taverne met een terras vol bloemen en zou gehad hebben. A aan de voet van de posilipo. Maar ik heb ze nooit gekregen, die taverne van je. Waar zijn de bloemen en de klimops, zeg? Tel is eerlijk, Salvatore. Hoe staat het nu eigenlijk met je? Is het waar dat je in de hemel bent? Wat dacht je dan? Natuurlijk ben ik in de hemel. De engelen kloppen me op de schouder en de heiligen groeten mij door een oriooltje in het voorbijgaan op te lichten. Jij praat niet als iemand uit de hemel. Mensen die in de hemel zijn, zeggen zo geen boosaardige dingen. Die arme Carletto. Wat wil je? Het is nu eenmaal zover. Zondag ga ik trouwen Salvatore. Anita, ben je dan alles vergeten? Alles van ons beiden? Alles van vroeger? Er zijn zes jaren voorbij gegaan. Maar goed, dikwijls ben ik niet teruggekeerd, zeg. Ja, meneer, om te kletsen. Ik weet het immers wel. Maar ondertussen zijn zes jaar, zes jaar... Hoe ik het ook draai of keer nog steeds, snap ik er geen bliksem van... dat ik na jou geen man meer heb gehad. Ik, Anita, die altijd bereid was om... Zie je nu zelf wel dat het geen zin meer heeft... met die uitgedroogde macaronischotel van een carletto aan te pappen? Hoe kom je erbij? Omdat ik een vrouw van dertig ben. Omdat ik niet als een oude jonge dochter wil sterven. Ik ben er een die een man nodig heeft om er zich doorheen te slaan. Een levende man. Een man onder wiens gewicht de stoelen kraken, de planken van de vloer... ...en de veren van mijn bed. Een man die met desnoods bomt en blauw slaat als we het aan de stok krijgen. En een man die mijn stel kinderen bij elkaar spijkert. Dus ben je het allemaal vergeten? Alles wat er tussen ons beiden is gebeurd? Dat heb ik nooit gezegd. Wat mij betreft. Ik ben niet vergeten, Salvatore. De... Wat wil je... Dat zijn maar gedachten. Gedachten zijn het heerlijkste dat het leven ons te bieden heeft, Anita. Het heerlijkste. Gedachten zijn maar gedachten. De werkelijkheid, dat is een andere geschiedenis. Trouwens, wat wil je eigenlijk van mij? Dat ik naar het klooster ga? Ben je gek? Je weet het niet over een klooster? Het zou een geruststelling voor me zijn, moet je met een kerel trouwen waar je werkelijk van houdt. Wat weet jij ervan? Of Carletto van me houdt of ik van hem? Zal ik je zeggen waarom je met die beschimmelde asperge gaat trouwen? Omdat het je de keel uithangt je s'avonds eenzaam te voelen. Op meer komt die hele geschiedenis niet neer. Anita, liefje, waarom is het toch niet mogelijk dat je geen belang meer zou hechten aan... Zo, prikkel? op. Dat je geen belang meer zou hechten aan zekere lichamelijke dingen. Heb je me wel eens goed bekeken uit die andere wereld van je? Ik ben een levende vrouw. Ik zou dus geen belang meer mogen hechten aan zekere lichamelijke dingen. En jij dan? Kun jij me soms vertellen hoe het komt dat een zuivere geest als jij... ...je kinderboven zit op te vreten van jaloersheid? Jaloers? Ik jaloers? Waarom geef jij het goede voorbeeld niet? Waarom begin jij er niet mee al die lichamelijke dingen uit je hoofd te zetten? Voor jou moet het toch maar een klein kusje zijn, zeg. Misschien zou je me dan met vrede laten. Santa Maria. Als ik had geweten dat je zo'n egoïst bent, zou ik niet eens vijf jaar en zeven maanden van mijn jonge leven voor je vergooid hebben. Ja, toen breekt er alleen nog aan dat je er het aantal dagen bijvoegt. En waarom niet? De dagen en bovendien de nachten. Want de nachten zijn lang hier beneden, weet je. Maar je toch allemaal belang aan hecht. Misschien is dat wel het afschuwelijkste van alles. Dat jij zelfs vergeten bent hoe lang de nachten kunnen zijn. Anita. Denk niet dat ik er zo trots op ben. Ik bedoel slechts dat de mens nu eenmaal op die manier in elkaar is gedraaid... ...en dat je daar niks kunt tegen doen. Anita. En dat jij me geen sermoenen moet komen geven. Anita, ik wou je heus niet krenken. Ik wou je alleen aan je verstand brengen dat die kerel niet deugt voor je. Carletto is een brave jongen die veel van me houdt. Ja, zeg liever een oude vent die over een paar dagen veertig wordt. Goed. Hij is negen jaar ouder dan ik. En wat dan nog? Ja, nou, tenslotte is het uw zaak. Je bent wijs genoeg om zelf te weten of jij je ja of nee aan zo'n versleten meubel moet vergooien. Hoe durf je? Ja, ik vraag mezelf af. Wat voor een stomme idioot ik ben dat ik er mij wat van aantrek. Ik die dacht dat, na nou wat wij samen hebben uitgehaald, je weet wel. Niet waar. Als een vrouw eenmaal door meneer Salvatore te grazen werd genomen. Als men je hoort zou je veel eer denken dat je het pronkstuk uit een of andere hanenkwekerij bent. Je hebt er geen klap van begrijpen. Hou je mond. Alsjeblieft, Salvatore. Hou je mond. Ik ben nog altijd gek op je. Alsjeblieft, laat me nu gaan. Anita, lieveling. Luister nog even naar me. Nee, nee, ik wil niet meer. Maar voel je dan zelf niet dat je zo niet van me weg kunt lopen? Je wil me in de war brengen met je verhaaltjes, nietwaar? Wel nu, ik ga trouwen als een doodgewoon meisje. En ik zal gelukkig zijn. Voor mij is het belangrijkste dat jij ophoepelt. Dat je er voor goed van onder trekt. Dat je me niet meer komt kwellen. En er zal geen vrouw gelukkiger zijn dan ik. Heb je me gehoord? Geen vrouw zal er gelukkiger zijn met haar man dan ik. Carlo Traversi, aanvaardt gij Anita Benettoni tot wettige vrouw? Ja. En gij Anita Benettoni, aanvaardt gij Carlo Traversi als uw wettige echtgenoot? Anita Benettoni, aanvaardt gij Carlo Traversi als uw wettige echtgenoot? Heb je toch mijn kind Zeker, zeker, je bent echt ontroerd Maar toch niet zo ontroerd Dat je niet gehoord hebt wat ik je vraag ik Kom ik herhaal het nogmaals Anita Benettoni Aanvaard gek Carlo Traversi, Als u met geëcht genoeg Anita Anita alsjeblieft Je moet nu oud worden Dan sta je gewoon voor gek Vergeef me <laughs> Manita. Manita. Manita. Manita. Manita. <laughs> Man, leave Anita, Anita, Anita. My lieve Anita. Kijk eens aan, nu zit je daar door mijn schuld te huilen. Ach, wat ben ik het soms niet gewogen worden? Je bent verschrikkelijk boos op me, vrees ik. Ja, ik ben boos, maar niet op jou. Ik ben het, die mij als een kip zonder kop heeft aangesteld. Oh, nee, nee, nee, zo mag je het niet bekijken. Het was om, het was om een herinnering, om een, om een hoop herinneringen. Net wat je zegt, helemaal voor niks. Voor wat winter, wat rook. Je hebt nog tijd om terug naar de kerk te lopen. Geen mens zal het je kwalijk nemen als je zegt dat je van je melk was. Dat je opeens plankenkoorts hebt gekregen. Ze zijn nog allemaal in de kerk. Doe me het genoegen weer niet te gaan wijzen, Salvatore. Ha, zijn ze? Ik? Zeg eens, vertel. Zijn ze nog allemaal in de kerk? Mijn woord erop. Hij ook? Hij ook, reken maar. Ik had waarachtig met hem te doen. Oh, de stumper. Mm. Heel zijn leven heb ik om zeep geholpen. Maar ik kon niet antwoorden toen de pastoor het me vroeg. Eindelijk heb ik begrepen dat je de kwade hand op me hebt geworpen, Salvatore. Ik beloof je dat ik je voortaan iedere dag zal komen opzoeken. Nu heb je wat je wou niet waar. Nu heb je me te pakken en je laat me nooit meer los. Nou, wie zou er nu nog met zo'n geit te maken willen hebben? Zeg Anita... Ik heb een verrassing voor je. Vandaag zijn er verrassingen genoeg geweest? Het is helemaal niet bijzonder, hoor. Nauwelijks meer dan een grap, maar uh, toch iets dat ik alleen voor jou heb gedaan. Waarover heb je het? Kom aan, vertel op. Ik heb. Uh... Ik heb kinderboven zangles genomen. <laughs> jij zangles genomen? Ja, ja, ik weet het wel. Ik heb je vroeger steeds gezegd dat ik een stem had als een gebarste wasketel. Kreeg jij tegenwoordig soms een Napolitaanse liedjes? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar de woorden die heb ik zelf uitgevonden. Je moet weten dat ik een zwarte zangleraar heb. Een zwarte? En die, ja. Een neger bedoel je? Ja, ja. Een erg knappe kerel die zo van die, van die dingen schrijft. Je weet wel, die die, die, die spirituals noemt hij ze. Begrijp je? Ah, ja. Heilig zijn ze natuurlijk niet. En eh, eigenlijk is het nog verboden, ook hinderboven. Maar uh, ik heb er een mouw aangepast. Heb je dat zelf gedaan? Mm. Denk je omdat ik helemaal voor niets... Eh, eh, wil je het horen? Heb ik je ooit nee gezegd, Salvatore? <k benchmarks> doe, doe, doe, doe, Pieter wees verduldig, gij alleen kunt mij verstaan, ik voel mij voor u niet schuldig, ik ben fluitend leven doorgegaan, konden zee en vissen spreken, zij vertelden al mijn streken, met de meisjes aan, het straal, doe doe, doe doe doe, doe doe, doe doe. Sint-Pieter, wees verduldig. Gij alleen kunt mij verstaan. Ik voel mij voor u niet schuldig. Ik ben vlieren fluit het leven doorgegaan. Zeg het niet aan Filomeentje, zij vergeeft geen buitenbeentje. Maar ik mag. Ik vroeg de haar te schaam, doe doe, doe doe doe doe, doe doe doe. Sint-Pieter, wees verduldig, jij alleen kunt mij verstaan. Ik voel mij voor u niet schuldig. Ik ben vlieren, fluit, het leven doorgegaan. Sint-Pieter, laat mij binnen. Laat mij binnen. Nou, wat denk je ervan? Het is mooi. Maar wie was dat meisje waar jij mee lag te vrijen terwijl de vissen naar je keken? Zij bestaat immers niet. Het is toch maar een liedje. Maar hoe weet je dan dat ze Filomeentje heeft? dat is poëzie. Het moest rijmen op, op buitenbeentje. Ja. Ja, mijn koppen was als het niet waar is. Hm, goed dan. Ik geloof je. <laughs> In jouw toestand zou het maar moeilijk zijn er twee liefjes op na te houden. Oh. Jij bent mijn enig liefje, Anita. De enige en voor altijd. En zo ver zijn we dan. Ik ben nu voorgoed de verloofde van de dode bersalier. Mm. <laughs> oh. oh. Wat jij toch al niet van een vrouw gedaan krijgt, Salvatore. Wat een kerel ben jij toch, hè? Een kerel? Hoe bedoel je? Ah, nu ja. Precies de kerel die. Ah, die, die ik nodig heb. Weet je het nu? Ja. Maar haast je toch, fruitpalminaar, naar de schuilkelder, haast je. Nee, ik blijf hier boven. Je bent een schat. Het is moedig mijn gezelschap te blijven houden. Je zou mij nog dan zien lopen, moest ik nog mijn benen hebben. Maar zeg eens, dat heb je me nooit verteld, van waar kom je eigenlijk? Ik? Maar ik ben geboren in Kieti. Daarna heeft de oorlog ons naar Pescara doen vluchten. Waarom arme kindje. Oorlog of geen oorlog, een bord spaghetti zul je bij mij wel blijven voelen. Oh, dank u wel, juffrouw Lorentina. Dank u wel. Kijk eens aan, daar heb je haar. Ik wist het wel. Ik was er zeker van, volkomen zeker. Alarm of geen alarm. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Zie je daar die vrouw over het plein lopen? Ja. Herken je haar niet? Nee? Ze heet Anita. Nu schiet het me te binnen dat je haar nog niet ontmoet hebt. Ze werkt bij me al tien jaar lang. Alsmol zijn ze alle in de schuilplaatsen gekropen, maar dat kan haar geen bliksem schelen. De hemel zou op haar hoofd mogen vallen, de wereld tot puin onder haar voeten vergaan. Het is zes uur en niets anders schijnt er dan voor haar nog te tellen. Om zes uur slaat ze de weg in langs de rivier om naar huis te gaan. Ze houdt er waarschijnlijk een jaloese vrijer op na. Oh, nee, nee, nee. Van een vrijer is er al lang geen sprake meer. Steeds is ze alleen. De oorlog trok voorbij, legers kwamen en gingen. Maar ze is nooit bang geweest hoort oh, die kan nog een tekeer keer gaan. Oh. Erg mooi ziet ze er niet uit, hè, Janita. Ze gaat naar de veertig, maar het is een knappe vrouw die nog heel wat bekijks heeft van de mannen. Maar hoe komt het dan dat dat zal? Ze heeft hardnekkig alle aanbidders afgewezen. Alle aanbidders afgewezen. Geen man, oh. geen minnaar, geen aanbieders. Er moet iets achtersteken, zeg ik soms tot mezelf. Er steekt een geheim achter, daar ben ik zeker van. Ik zit hier al jaren en jaren zo maar te zitten zonder benen. Dat heeft me vreselijk nieuwsgierig gemaakt. Ja, hoe kan het ook anders? Maar niet alleen nieuwsgierig maakte het me. Ik werd er een echte detective door. Ik begrijp een hoop dingen. Maar Anita, nee. Die gaat mijn verstand te boven. Dit is, is natuurlijk. Ben je daar, Salvatore? Ja, ik ben er. Ik dacht dat je naar de schuilkelder was gelopen. Ik? Een bersaglieri naar de schuilkelder? <laughs> zeg, heb je al gemerkt hoe weinig die vogel zich van de kanonnen aantrekt? Hmm? Je zingt er maar als jiggly op los. Even de tijd om mijn schoenen uit te trekken. Oh, goede genade. Oh, wat doet mijn voeten pijn. Hoe vredig ligt de rivier daar in de schemering? Hmm. Zeg eens, Salvatore. Ja. Heb jij er al eens over nagedacht? Waar de oorlog eigenlijk goed voor is. Wat zal ik je zeggen? Verleden vrijdag vielen er bommen op de school. Heb je de peuters gezien die men van onder het puin tevoorschijn haalde? Ja. Eén was erbij die niet eens gekwetst leek. Hij lag onder het venster en scheen gewoon te slapen. Hij was zo mooi. Zo mooi. Salvatore. Ja. Waarom doet onze lieve heer die moordpartij niet ophouden... Voor hem is dat toch iets van niemendal? Waarom toch wil je steeds weten? Waarom willen je begrijpen wat ons begrip te boven gaat? Weet je wat de belangrijkste vraag is die een mens zich zou moeten stellen? Wat is je bestemming op de plaats waar je bent? Welke plaats? Hier op aarde, verdorie. Stel je voor, Anita, dat je alleen op de wereld zou gekomen zijn om op te groeien. Op te groeien, zo goed als je kon en om daarna een heerlijke, stevige vrouw te worden. Wat krijgen we nu? Nee, doe je best om het je voor te stellen. Ik doe mijn best. Stel je voor dat je een bloem zou kweken. Niet alleen om de bloem die je langzaam ziet groeien, maar omdat er later andere bloemen zouden van voortkomen. Een hele tuin vol. Wel, zo'n bloem zou je niet in een broeikast mogen stoppen. Nee. Want eenmaal in de volle grond overgeplant, zou ze er bij de eerste nachtvorst aan zijn. Waar of niet? Mm hm Nee, de gevaren zelf kun je niet uitschakelen, dat weet ik wel. Maar je helpt haar... ...opdat ze zich zou doorheen slaan in het leven. En nu, dat is de manier waarop God ons behandelt. Je vindt het niet te voortuigend, is het wel? Lieve Salvatore. In heel de stad is er geen vrouw die een minnaar heeft als ik. Dat overdrijf je wel. En wat nog vreemder is... ...waarschijnlijk is er geen... ...die zich zo gelukkig voelt als ik. Echt waar? Ja. Volledig gelukkig? Zonder het gevoel dat je iets ontbreekt? Niets dat mij de moeite waard lijkt. Tenzij... Ach, hoe moet ik je het zeggen? Vroeger, weet je wel... ...vroeger toen je nog leefde... ...was ik ook gelukkig natuurlijk. Maar om gelukkig te zijn... ...moest ik voelen hoe je je armen om me heen sloot... ...en hoe je van geen ophouden wist als je me begon te zoenen... Hmm. Tegenwoordig is het voldoende Dat ik weet hoe je me aankijkt Dat ik naar je stem luister Toch is er wel een klein verschil Nee, er is geen verschil meer Het is genoeg dat ik aan je denk Terwijl ik bij Lorenzina zit te naaien Om van het hoofd tot de voeten te huiveren van geluk Nooit heb ik geweten Dat een gedachte zoiets Zoiets zwaarachtigs is Zoiets tastbaars. Zie je nu? Ik heb eens een vent gehoord, zo'n filosoof, je weet wel. En die beweerde net hetzelfde. Hm. Hij zei dat de geest en de stof niet apart kunnen bestaan. Waar het ene is, is ook het andere. Hoe ben je dat aan de weet gekomen? eenvoudig. Gins is hij een kameraad van me geworden. Toen hij nog leefde, heeft hij een hoop gekke boeken geschreven. Het schilderde in haar of men stopte hem in de hel... Het stond al vast dat hij tot in de eeuwigheid geroosterd zou worden. toen men erachter kwam dat hij eens in zijn leven een goede daad verricht had. Nee, zeg. Eén goede daad. In de tijd toen hij nog voor padvinders speelde. <lacht> je weet wel, die, die opgeschoren ja. joggies met een bruin pakje <lacht> en een korte broek. Hm? Alle machtig, Salvatore. <lacht> Heb ik iets scheps verteld? <lacht> <lacht> nee, maar er schoot mij plots iets te binnen. Raad is wie ik vanmorgen ben tegengekomen. Hoe kan ik dat weten? Hm? Carletto. Ka ja. Ik dacht dat hij zich door de Amerikanen als tolk had laten aanwijzen. Maar zo is het ook. Die nu. Kent de woord of vijf Engels. Vier ervan kan hij niet uitspreken en het vijfde dat hij wel kan uitspreken begrijpt hij maar half. Ze hebben hem weer naar huis gezonden. Robert gezegd met zijn Engels moet het nogal meegevallen zijn. Daar had het geen uitstaans mee. Hm? Denk eens even na, Salvatore. Ja. <laughs> Je hebt het me zelf verteld. Maar Ik? Natuurlijk. <laughs> Zijn platvoeten. Oh, hij heeft voeten, die arme Carletto. Oh, zo plat als een school. Zie je nu, zie je nu. Je beweerde dat ik een roddelaar was wat ik je waarschuwde, hè. Beken je nu dat ik het geweest ben die je redde? Maar denk eens aan, een man. Een hey hey Hé, hé, hé, zag je hè, jongetje, zag je zanen. Want ik hoor je al komen, je gaat weer eens flink opscheppen, hè. Uh. Denk je soms dat jullie alleen de Bersalieri met hun hanenpluimen op de muts? Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, mm. Maar ik geef toe dat je gelijk had. Jij hebt me inderdaad gered. En of? Door je te verhinderen met die platvoedige schoenen... Misschien was dat toen al niet meer nodig. Ik... Ik ben door je gered geworden... Op de dag dat je bent gestorven, mijn liefste. Kijk, de rivier ligt nu helemaal rood onder de gloed van de zonsondergang. En die afweerkanonnen zwijgen. Ja, voor vanavond zal het wel voorbij zijn. zei nee, de radio de keel over Palmina. En u wil de muziek krijgen op de zenuwen. Ja. De hete op zichzelf is al genoeg. Mevrouw Lorenzina. Het is bij tien. Tijd voor bed. En als ik naar bed ga, heb ik het nog warmer. Ga jij maar rustig slapen, kindje. Dank je wel voor het gezelschap. Maar als u het goed vindt... Blijf ik nog wat? Dat is heel erg lief. Oh, oh. Het is ook zo'n vreemde avond. Ik weet niet wat er met me aan de hand is. De hitte natuurlijk. Ik weet het niet. Kom nu, juffrouw Lorentina. Huh? Niet weemoedig worden. Maar blijf daar niet zo trist bij dat venster zitten mijmeren. Dat venster. Ja... Vertel eens, Palmina, wanneer was het weer dat jij hier als vluchtelingen bent teruggekomen? Een maand of drie voor het einde van de oorlog? Dat is dus alweer vijftien jaar geleden. Hm. Voor jou is het allang geen geheim meer, dat venster. Het is mijn wagenvuur en mijn leven. Het is als een groot oog waardoor ik naar het bestaan van de anderen kijk... om beter te begrijpen wat ik allemaal heb moeten missen. Nee, maar er brandt nog licht bij Anita. bedoel, u, daar liggen helemaal in de verte? Nee, je moet meer naar rechts kijken, in de richting van de brug. Ik heb gehoord dat ze erg ziek is. Deur is een vogel voor de kat. Ik heb daar straks de dokter even naar boven geroepen. Ze zal niet eens de morgen meer halen. Oh, God. Tegen een hartziekte zijn de dokters niet opgelassen. Zo jong nog. Dat betekent voor een vrouw van tegenwoordig nu vijftig jaar. Nauwelijks het begin van de tweede jeugd. De buren zullen haar niet in de steek laten. Hè? Geloof ja. maar niet dat het van de buren zal afhangen. Ik ken mijn Anita wel beter. Ze wil niemand om zich heen hebben. U begrijpt toch dat ik de meisjes regelmatig naar haar toe heb gestuurd. Niks aan te doen. Ze lachte alleen maar wat weemoedig en zei dat ze zich best voelde. Ach, en wat mij betreft, ook voor mij is er geen hoop meer. Geen hoop meer? U bent zo gezond als een vis in het water. Gezondheid is niet alles, liefje. Zeker als je benen ergens op de mest valt liggen. Maar u trekt zich de ziekte van Anita veel te veel aan. Probeer het te begrijpen, Pamina. Ik... Ik ben de vrouw in deze stad die het meeste over de anderen weet. Ja, het is geen hoogmoed, zal ik je verzekeren dat ik letterlijk alles over allen weet. Maar achter één ding ben ik nooit gekomen. Wat er al die lange, lange tijd met Anita aan de hand is geweest. Jaren heb ik erover zitten dubben. Ik heb haar opzettelijk in dienst gehouden. Ook als er geen werk was. Ik betaalde haar meer dan de anderen. Niks aan te doen. En daarom beweer ik, Lorenzina de kreupelen, hem de maakste, dat het geen zuivere koffie is. En nu is het voorgoed te laat. Ook nog geen meer van hier ligt ze in haar eentje dood te gaan. Nooit zal ik het geheim ontsluieren. Zo'n mijn sukkel toch. Zo helemaal alleen. En wie weet hoe vreselijk ze afzien. Och, Godalmachtig, hou er mee op. Nee, nee, nee, nee, dat moet je nog horen. nee. Eventjes. Nee, zeggen. Hoop oh, met die gekke van je. Ik placht mij gewoon dood. Hoewel een muurtje vroeger of later er natuurlijk niet zoveel toe doet. Onzin. ...lag je maar een goede pint gezond bloed. Daar zul je helemaal van opknappen. En, en, en, en dan die mop over, over mijn cousin Antonio... ...die het verschil niet kende tussen een os en een stier. Moet je, moet je eens luisteren. Mijn cousin Antonio. Nee, geef je geen moeite, mijn lieve jongen. Wees maar rustig. Weet je wat je me moest vertellen? Huh? Hoe het er ginder bovenuit ziet... Nooit hebben we daarover gepraat. Maar nu... Begrijp je? Vermits jij het zo goed kunt weten... Ja. Kom, kom, kom. Je hoeft me niet te sparen. Wat is het eerste dat je voelt wanneer het eenmaal zover is? Ja. Is het erg moeilijk? Doet het pijn? Ja, wat, wat zal ik zeggen? Nou, pijn doet het eigenlijk niet. Ik denk dat geboren worden veel moeilijker is en veel angstwekkender. En wanneer weet men waar... Je begrijpt wel wat ik bedoel, nietwaar? Salvatore, wanneer weet je voorgoed waarheen je zult gezonden worden? Ik bedoel, naar boven, naar beneden of ik... Oh, Je weet het eigenlijk onmiddellijk, begrijp je? Vloek, denk je bij jezelf en zo is het gebeurd. Als de kippen zijn zo bij om je naar boven te brengen, naar de hemel. En meteen hoor je dan de klokken. En als je naar het vage vuur moet, zijn het trompetten die een treur maar spelen. En voor de huil is het nog anders. Dan hoor je tromgroffel, gelijk tamtams van de wilden in het oerwoud. Ja, ja. Wat jou betreft bestaat er natuurlijk niet de geringste twijfel. Voor jou zullen onmiddellijk de klokken luiden. De hemel? Eerste klas, zonder overstappen. Ga ik waarachtig naar de hemel, Salvatore? Waarmee mag ik zoiets verdiend hebben? Waarmee je zoiets verdiend hebt, vraag je dan nog? Al die jaren dat je alleen bent geweest. Zonder een echte man bedoel ik. Jij die zo mooi bent, zo, zo hartstochtelijk En je hand maar hoefde uit te steken. Het zal een blijk van barmhartigheid van onze lieve heer zijn. Hij wil niet dat wij van elkaar gescheiden worden... Ja. Maar ik weet het zelf niet meer. Je moet nog even goed naar me luisteren, Anita. Reeds lang wou ik het je vertellen. Je herinnert het je nog wel. Het heeft nogal wat geduurd voor ik mijn wilde haar kwijt was. Ik kleed er zomaar op los, begrijp je? Maar nu, om de waarheid te zeggen... ...erg schitterend was ik niet op de dood voorbereid. Salvatore! Voel je je niet goed, liefst? Je ja, vertelt opeens zulke vreemde dingen. Ik begrijp niet waar je heen wil. Waarover praat je toch? Maar ik wil je eenvoudig vertellen hoe je naar het, naar het naar het paradijs werd geleid. Ja, en dan? Wel, wel, toen ik je zei dat de poorten van het paradijs voor me waren opengegaan, toen keek je naar me of je een klap op je hoofd had gekregen. Ik voelde me erg verbaasd, dat is zo. Hm? We hadden er ook nogal wild op losgevrijd. Hè? Ja, ja, wel die verbazing van je... Die verbazing van je was heel begrijpelijk. Want ik maakte je maar wat wijs. Wat? Ze hebben mij zonder uitleg direct in het vagevuur gestopt. In het vagevuur? In het vagevuur. Vage wat, dat, dat is afschuwelijk. Ja, het schijnt nog dat ik een flinke steun van hoger hand moet gehad hebben. Anders was het de hel geweest. En daar in dat vagevuur... Is men er nog niet klaar met je? Ja, ik weet dat ik tijdens mijn leven nog geen klein stuk hoor ben geweest. Oh, ik heb het altijd geweten... dat die hanenpluimen op jullie muts een slecht teken waren. idiotiek die ik was. Een bersaglieri te vertrouwen. Die deugen alleen maar om jonge meisjes ongelukkig te maken. Voor ze je hebben, terwijl ze je hebben. En ook daarna je schop die nee, je bent. Nee, nee, nee, nee, nee, lieveling. Zo mag je niet bekijken. Hoor die fraaie infanterist maar eens aan. Twintig jaar lang draaide jij om me heen... Met die die uitgestreken smoel van een engel uit het paradijs. Anita, ik heb het je steeds met een goed hart verteld. Een gemene leugenaar, een opschepper en een ketter. Ja, dat Anita, ben je. Waarom zou ik geloven dat je echt in het vagevuur bent? Wie zal mij waarborgen dat je niet in het diepst van de hel aan een braadspit hangt te stinken? Zeg met maar, dat is. Anita, Anita, luister eens. Ik heb geprobeerd dat je duidelijk te maken. Met, met een omweg, dat geef ik toe. Omdat je niet zou schrikken. Herinner je je dat, dat liedje niet meer? Salvatore, ik verbied je dansliedjes te zingen. Ik, ik wil rustig sterven. Rustig en alleen. Voor goed alleen. Ik deed mijn best omdat je het zou begrijpen met een half woord. Door dat refreintje, weet je nog wel? Dat refreintje. Sinterpieter, wijsverdoelde. Zij alleen kunt mij verstaan. He? Ik dacht dat het zo klaar als een kloontje voor je was. Je moet het je herinneren. Nee, nee. Waarom knik je zo hardnekkig van, nee? Ik zweer je dat ik geloofde dat je het begrepen had. Hij troostte mij, want hij was in de hemel. Maar hij weet niet eens hoe de deurmat van de hemel eruit ziet. Maar ik, ik, ik lig hier doodgaan. En ik moet alleen mijn plan trekken. Luister, ik, ik zal dood zijn. En helemaal alleen. Nee, en door is. God en iedereen verlaten. Niet. En nu? Vertel op, vooral eerder te laat is. Hoe weet jij dat ik in de hemel verwacht word? in het vage vuur knop je relaties aan. En zo ben ik erin geslaagd een paar dingen uit de administratie op het spoor te komen. Iedereen heeft een steekhaard, net als bij de burgerlijke stand. Op de jouw staat dat jij even licht bent als een engel. Licht? Ja. Zij jij licht? Licht. Allemachtig, ik heb toch ook een heleboel op mijn kerststokken. Dat is zo lang geleden. Ik ben er zeker van dat je zelf niet eens meer weet wat er vroeger met je gebeurd is. Jawel, alles is nog niet uitgeveegd in mijn hoofd. Op zekere dag zijn we erop uitgetrokken om paddenstoelen te plukken en... Ja, het was een eikenbos. Ja. En er speelde een frisse bries in het gebladerte. En er waren zoveel paddenstoelen dat we rustig bij het plukken konden gaan zitten. Op het mos Ja, en daarna. Ik leerde het verschil tussen het fluiten van de merel en de zang van de nachtegaal. Ja, ik herinner het me. Want ik was erg dom en ik raadde telkens malen verkeerd. Ik zei: dat is de nachtegaal. Nee, nee, schat, nee, nee, het is een merel. Ja, oh, nu hoor ik het ook. Natuurlijk is het een mere. oh, lieve de meren. Die domme engel. De meren is weggevlogen. Dit keer is het de nachtegaal. Haast je, Salvatore, haast je. Omdat je er toch geen verstand van had... ...heb ik dan je mond gesloten door de mijne op te drukken. Je kuste me maar, je kuste me maar. En ik dacht dan geen meren of nachtegaal meer. meer. Ach, ja, zo gebeurde het. En mama. maar... Daarna... Maatje, Salvatore, daarna... daarna... Daarna, heb je dat lieve gezichtje van je in het mos gedrukt... en gezegd dat de geur van je gek maakt. Oh ja, oh, ik raak weer duidelijk de geur van het mos. Ja, zo is het gebeurd. Ik herinner me alles, Salvatore, alles. Het is een goede herinnering, mijn schat. Ja, Salvatore... Helemaal Anita. Dat zijn de trompetten. Ja, mijn jongen. Wat is er met de klokken gebeurd? Het zijn de trompetten. O, jezus, sta als Je hebt het opzettelijk gedaan, Anita. Je hebt het opzettelijk zo gewild. En ik heb je geholpen. Anita, waarom heb je opzettelijk in gedachten gezondigd? Het moest, Salvatore. Ik kon je niet alleen laten met je straf. Ben je bruid, Salvatore, en al het overige heeft zo weinig belang. Dat was de bruid van de bersaglieri. Een luisterspel van Eduardo Anton in een vertaling van Hubert Lampo en in een regie van Herman Niels. U hoorde de stemmen van Dora van der Groen, Mieke Boeve, Jo de Meijer, Denise de Weert, Janine Schevernels, Oswald Verzijp. Ons luisterspel De Bruid van de Bersalier van Eduardo Anton in een vertaling van Hubert Lampo en onder de regie van Herman Niels. We luisteren naar Dora van der Groen, Mieke Boeve, Jo de Meijeren, Denise de Weert, Janine Schevernels, Oswald Verzeip, Machtel Tramaut, Emmy Leemans en Joris van Kamerchem. Een Italiaans stadje tijdens de dertiger jaren. Vanuit haar raam slaat juffrouw Lorenzina, gewapend met een toneelkijker, alle voorbijgangers voorbijgangerschade. Commentarieert hun doen en laten ten behoeven van de meisjes die werken in haar hemdemakerij.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 ...waar Rempeluïda die met haar fles van een melkboer komt. Wel geteld de derde keer op precies één uur. Ja, je zou nog gaan denken dat ze op afbetaling komt. Toen zijn ze zelf onder de koekruip om het beest te melken. En nou maar tot drie tellen. Eén, twee, drie. Heb je het in de gaten hoe Mario zijn klant... ...met een half geschoren baard laat zitten... ...om ook al naar de melkboer te draaien? Nee hoor, nee, nee, nee, nee, zo niet mijn liefjes. Jullie mogen naar mijn verhaaltjes dus luisteren, maar, ondertussen moet er gewerkt worden. Okay. Geef me eens een zacht lapje, Teresse. De glazen van mijn verrekijker zijn weer al smerig. Moet ik hiermee gaan, mevrouw, waarom niet? Nou, bed hoor, daar speel ik het wel mee klaar. Ja, ik begrijp het wel. Jij bent hier een nieuweling, het is de rest. ziter. Ja, jij bent nog van niks op de hoogte. wat. Maar het is geen geheim. Je mag best weten dat na mijn ongeluk. Nee, schrik maar niet. Ik heb geen benen meer. Begrijp je? Maar. Ach ja, de plooien in het deken. Nou, het zijn gewoon maar plooien waar niks onder is. Oh. Daarom heb ik twee jaar geleden deze hemdemakerij opgezet.